Vandaag echt op moppen praat. praten gewoon. Yeah. En deze plaat wil ik ook helemaal niet draaien, eigenlijk. Een zo'n zware bal. Ik had namelijk een leuke disco plaat, had ik uh, klaar gezet. Hey. Maar die draaien twee deur. We hebben helemaal geen ruimte voor. We hebben nog zoveel dingen die we over de wereld. Zinnige dingen die we over de wereld moeten zeggen. Zinnig en onzinnig. Ja, precies. Dus. Nou, kijk even naar mijn linkerhand. Er komt ja, altijd. Uh, ja, daar komen altijd gekkere berichtjes vandaan, ja, maar er ja, is. Uh, in uh, Brazilië was, uh, heeft de politie woensdag een 17-jarige jongen opgepakt, omdat hij met pijl en boog mobiele telefoons over de muur van een gevangenis goot. Ah, leuk. Daar stonden de gedetineerden al klaar om de telefoons op te vangen. Het lijkt wel zo'n bruidspakket. Ja, die vangt Ja. En de jongen werd gepakt omdat een van zijn pijlen had een agent in de rug getroffen. Oh. <laughs> en de agent hield er uh, geen ernstige vonderingen <laughs> over. Omdat de telefoon aan de punt van de pijl was bevestigd en de impact daarvan natuurlijk gering was. Maar het voorval vond plaats in het zuiden hey. van het land en een plaatselijke oh. bende, zagen. De koude ja. Maar Ja, mijn plaatselijke binnen heeft het knaap ingehuurd. Ik vind het wel heel, uh, een heel slimme dag. <laughs> dan loop je. Hé, hey, kan, kan niet meer door die deur? kan het nou? Kijk jij eens op mijn rug, wat zit er dan? Er zit een pijl. Er zit een pijl. <laughs> ik voelde wel wat op mijn borst hier. Ik denk, wat, wat, wat heb ik nou in één keer een pukkeltje gekregen? Maar dat is het ja. punt van de pijl? Maar dat is wel grappig. Ik vind het wel. Uh, ik, ik hou wel van dat soort berichten. Nou, dat ben ik ook nog Als mensen in zijn. Tot zover het ritme van ZFM. Ritme van ZFM. ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Het is Juris Stubinitski met het NOS Journaal. Informateur Opstelte gaat vandaag naar de koningin om zijn eindverslag aan te bieden. Gisteren mislukte de formatie van een rechtskabinet... omdat PVV-leider Wilders geen vertrouwen meer heeft in het CDA. VVD-leider Rutte wil nu zelf een conceptregeerakkoord gaan schrijven... maar niet alle partijen zien dat zitten... De PVDA wil met Rutte meeschrijven, D66, GroenLinks en de ChristenUnie willen eerst laten onderzoeken welke stabiele coalities nog mogelijk zijn. D66 wil ook een debat met informateur opstelten in de Tweede Kamer. Het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Er zijn geen berichten over doden, wel is een aantal mensen gewond geraakt en is er veel schade. Vooral de stad Christchurch is getroffen. Daar zijn gebouwen, bruggen en wegen beschadigd. Bij een ongeluk met een vliegtuigje op het zuidereiland van Nieuw-Zeeland... zijn negen mensen omgekomen. Het toestel vloog kort na het opstijgen in brand en stortte neer. Aan boord was een aantal skydivers. Het ongeluk heeft niets te maken met de aardbeving in Nieuw-Zeeland. Het onderzoek bij de woning in Geleen waar drie babylijkjes zijn gevonden is afgerond. Het Openbaar Ministerie maakte gisteravond bekend dat er verder geen lijkjes meer zijn gevonden. De 41-jarige bewoonster werd vorige week opgepakt. In haar schuur werd een babylijkje gevonden en in haar tuin later nog twee. De vrouw uit Geleen wordt verdacht van moord of doodslag. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun derde wedstrijd op het WK in Argentinië gewonnen. Tegen Australië werd het 4-1. Als de hockeyvrouwen morgen ook winnen van Duitsland, zijn ze zeker van de halve finale. Dan nog het weer. Vanochtend flinke zonnige periode. Vanmiddag meer bewolking. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen volop zon en nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Zonlicht. Tropical Sunshine van The Holloways. Dat is de nieuwe single en uh, ja, altijd leuk om dat te horen. Van Nathalie. beetje afgezaagd misschien. Wacht, na Oh, wacht. Nee, ik snap het wel. S nou, Stompie nog van Anne-Frank die even omgaat. Ja. Nou, ze is allemaal een kleine mootjes hakken en dan gaan ze die verkopen op internet. Natuurlijk. Want wie weet zit er toch iets van nog, ja, dat je de bepaalde pas wordt gevoelens van Anne-Frank zit erin. Ja, maar je kan dus wel redelijk, ik... inderdaad. Die, die gaan ze ook echt verdelen. Want het was toen wel zo dat. Er zaten ook uh, dat was, eikeltjes in. Het was een eikenboom? Of was het een kastanje, kastanjeboom? volgens mij. Ik heb geen idee van. Ik, ik werd zo afgeleid door een bouwvakker die toen uh, verslag deed. Uh, ja. ja, nou, ik, ik ben uh, zelf bijna 50. Ik, ik, ik las volgens mij al 40 jaar. En als je zo eens kijkt naar de constructie die ze bedacht hebben voor die boom hier. Als ik naar ja. die last kijk, ja, het metaal is wel dik genoeg. Maar die overgang, hè, hij is gebroken op die last. Dan zie je, die last zit nu niet eens een millimeter in, man. Het is gewoon oppervlakken. Die last is gewoon thuis gemaakt in de, in de garage. Dat heb ik vroeg bij mijn ouders ook toen ik tien jaar was. Dus heeft gewoon iemand gewoon de boel zo belazerd. Het is een, een wilde paardenkastanje. Ja. Ze wilden hem in 2007 al laten kappen. Maar nu is hij dus gewoon op 21 augustus. Dus is hij anderhalve meter ja. boven de grond geknakt. Precies waar die staalconstructie oh. gelast was. Dus er is iemand gewoon heeft de boel zo belazen met die stalen constructie. 16 meter de grond in... doe je een paal dan... en uiteindelijk, wat breekt hij Op de las. Dat dus je denkt, ja, dat moet hij juist niet breken... Nee. nee, nee goed. Inderdaad. Het, is, het is klaar ook. Het is, uh, ja. Maar ik begreep dat die kastanjes ook al verhandeld werden. Maar ja, je kan natuurlijk altijd zeggen dat die van die bomen is. Het is gewoon allemaal mooie handel ook gewoon. Oh. Het gaat zo net ver. Net als die gewoon stukjes van die muur toen in Duitsland ja. oh, Dat ging ook als een tiroide. Oh, dat gaat gewoon als een tirer gewoon. Nou, goed als ze er maar weer goede dingen voor doen. <lacht> je weet, Kunnen ze we weer iemand voor aannemen bij het aan de Frankhuis. Ja, het is wel werkgelegenheid. Het is ja, allemaal weer werkgelegen. En als je, je museumjaarkaart hebt, mag je voor niks het Anne Frank Museum in. Hè? Dat zag ik gisteren. Oh, okay. Ik ben er eigenlijk nog nooit geweest. Ik heb er bijna naast gewoond, zeg maar. Op vijf minuten afstand, vijf minuten, maar ik ben ja. er nooit binnen geweest gewoon. Ja, het wordt tijd dat jij jouw kinderen een beetje historie bijbrengt. Ga ja, met hun een lekkere dag in Amsterdam en naar uh, dat uh, huis. Ik ben vooral nieuwsgierig naar het behang van Anne Frank. Dat schijnt ook helemaal geconserveerd te zijn. Dat vind ik zo leuk. Ja. Het behang. Nou, al die foto's kan... van die filmster. Nou, ik heb wel laatst een ja? artikel gelezen over. Want, uh, er is weer een nieuwe, zeg maar, Anne Frank opgestaan, die dan uh, in de musical of in een toneelstuk gaat spelen. Dat is een goed idee. En die is uh, dan nu uh, in het huis geweest. En die zei, het is toch heel raar, want ik word helemaal uh, ken het hele stuk. Dus ik weet ook precies in welke kamer ze wat zegt en zo. En dat vond ze wel heel erg uh, ja. intens. Nou, ik, wat ik wel jammer vind, dat ik, wat ik gemist heb, is eigenlijk was een toneelstuk over de brieven van uh, Goebbels en de brieven van Anne Frank. En om dan die twee naast elkaar te zien, dat stond op het toneel. En dan zag je dus Gubbel's zijn brieven voorlezen. En je zag Anne Frank haar brieven voorlezen. En het grappige was, je zou denken dat Anne Frank dus een slachtoffer is. Maar in haar brieven was ze totaal geen slachtoffer. Nee. En die Gubbel's, die was wel het slachtoffer. Zij was heel hoopvol. He ja. Zij had het echt idee dat, dat ze het zou gaan redden. En om die twee dingen naast elkaar te zien. Ik heb daar een heel groot verslag over gelezen. Ik shit, dat heb ik gemist. Dat was in maar gewoon in de vesthak heen gekund gewoon. Dat ja. vind ik... Dat was en dat een moet je vasthouden, hè. Dat gevoel van haar als er geen hoop meer is. En dat ze toch ja. zo sprankelend bleef Hè, als jij voor die, voor, als jij voor die, uh, voor die uh, spoorbomen staat. komt. begin nou niet weer over die tijd. Zij komt tijden niet terug, nee. niet weg. Nee. Al die tijd. En, en jij zit te zeuren over een paar minuten. Het is, je hebt gelijk, het is gewoon echt bijna hetzelfde ook. Hè? Kijk, ja, ik het ook. hetzelfde gevoel. Ik heb ook zo opgesloten zitten voor die spoorbomen. Terwijl ik bijna thuis ben. Ja, ik ja, woon in ja. die wijk daar. Maar denk aan Anne, denk ik zij veel erger doorstaan. Ja, dat sterretje. Nou goed, nou nog even, even paardennieuws. Je had, je had geen paardennieuws, je had dierennieuws. Nee, dierennieuws. dierennieuws. Er is uh, een, uh, in een van de grootste attracties uh, in de Giza-dierentuin, dat is dus in Egypte. Daar zitten dus allemaal leeuwen. Maar hun snelle voortplanting heeft dus tot hoofdbrekers geleid bij de verzorgers. En die hebben dus nu besloten om de leeuwinnen de pil te geven. En de roofdier krijgt dus dezelfde anticonceptiepil als vrouwen. Ja. Elke twee weken twee pillen, waardoor de vruchtbaarheid sterk afneemt. Maar inmiddels ook zitten daar. Ook de zin, hè? Ook de zin meestal. Ja. Ja. Maar ja, het is best wel warm, in Cairo natuurlijk. Hè? Ja. Vol, uh, het is daar in de winter nog uh, nou, het 20, 25 graden. Keer uit. Ja. ja, ze hebben natuurlijk zo'n dikke jas ja. aan ook. Maar ja, ze, er zitten dus 53 leeuwen op één gepakt in betonnen kooien met tralies. En er is gewoon ook onvoldoende ruimte om de leeuwen en leeuwinnen apart te houden. Ja, wat ga je doen je hier verveeld. Maar ja, volgens duurbeschermers zijn het probleem een teken wel dus van een slechte zorg in de verpauperde dierentuin. Maar ja, als ja. ze ze loslaten daar in de woestijn, dan gaan ze al die mummies opgraven en opeten. Oh nee, nee, want alles moet geconserveerd blijven. Gelijk. Ja, dat, dat kan dat natuurlijk dan. wel. Dat is zonde, want de misschien dat is... Dat ons zoveel vertellen over de toekomst. Ja, wel, zeker. Ah, ja. Tweede gedeelte van het gaan met programma Toepak tot tien uur. Even de gitaar weer Dat vind ik zo fijn. De Nieuwe Scientist. said I knew zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. They even looked at each other bar. Staying that way forever. But most of the time, it's just near Mrs. Atkins. Once in a bookstore, once in a party. She came in as he was leaving. And years ago at the movies. She sat behind him. 6'30 showing. But while you were sleeping, he never once looked around. It's so easy Lives they lived. He married Martha, she married Tom. Just this fake notion that something was wrong. A naked absence, a phantom limb. I wish I could See, maybe that's how books get written Maybe that's why songs get sung Maybe we are the only dit, hè? Doet, je mee, doet een beetje denken aan Beautiful South ook. Een lekker zomersplaatje. Niet zo handig, ja. aan, aan de hand, muziek. Lekker well, een in je hand. En je hangt gewoon op zo'n uh, zo loungebank op het strand. Ja, nou, gewoon dat het dan de zon net niet meer te heet is. Gewoon net lekker. Ja, dat je echt mm. uur lang kan blijven zitten nog. Ben, ben Fools. Je hebt ook Ben Fools 5. Heb je ook nog. Dit was Ben Fools met Nick Hornby. En dat heette uh, From Above. Daarvoor ja, nog even de... De nieuwe plaat van de Scientist en dat heet I Don't Bite. Dus kom maar naast me zitten met die, uh, die lounge stoel, want ik bijt niets. Oh. Straks nog wat nieuws uit de regio. natuurlijk. Het mag best, hoor, als het niet te hard is. Nee, oh, klein beetje bijten. <lacht> Oeh. Ik geef nog wat punten aan waar je kan bijten. Dat is misschien wel... Oh ja, dat ja, is wel Oeh. handig dat je dat een beetje een kader uitzet. Ja, maar kijk dat het niet verder gaat. Want mensen, vellen, uh, mensen reageren feller op zaken als porno en roken... wanneer ze zich schoon voelen. Dat blijkt uit een onderzoek naar verband tussen zijn en moraliteit... De Cheng Bong-song professor aan de Universiteit van Trond. dat doet al jaren onderzoek naar de relatie tussen hygiëne en menselijke moraal. Hij heeft dus mensen uh, dus die zich hadden gewassen en die dus helemaal nou, fris en fruitig op de bank zaten, heeft hij naar porno laten kijken en ook naar overspel naar laten kijken en daar moesten ze een, moesten ze een mening over geven. Ja. En die vonden dat, nah, dat doe je toch niet? Dat is toch nederig? Dat... Ja, maar het lijkt me ook heel gênant als je mee moet doen aan een test. Ja? En dan ik nou ga even lekker douchen nou. aan. Dan gaan we zo lekker gaan we wat kijken op tv. En dan pas ik de meeste smerige porno te zien. Ik ja. zou me zou er ook wel flink ongemakkelijk voelen. En als je een bouwvakker vraagt, die zegt me net van de steiger. Ja, ze hebben een biertje. En die gaat in die bank zitten en die ziet die porno. En dan denk ik, nou, best lekker. Ja, precies. Dus dat, dat is is nou, En Weet je nog die link samentalen. die ik je ooit gestuurd had over... Uh, over dat ze na het werk... Dan, uh, ja. ja, die, aan die blote ze Wel uh, wilden neuken. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, die was wel... Uh... Maar goed, dus uh, hou er rekening mee... als je porno gaat kijken... dat je vrouw niet eerst gaat douchen... want dan vindt ze er niks aan. Dan vindt ze het helemaal niks meer. Nee. Uh, er is... Uh, een, een, in Zuid-Korea is er een minister... en die is uh, opgestapt... naar een rel over een baan... die zijn dochter leek te krijgen op zijn ministerie. En dat is yu Wang... die uh, sinds februari 2008 al een minister was... En hij wordt nu beschuldigd van nepotisme. Nou, ik vind alleen het woord klinkt dat smerig. Nepotisme. Maar, uh, ja, dat, dat is dus gewoon dat je inderdaad... Uh, maar je, je, je hebt gedoest vanochtend. Voortrekt. Ik vind het niet vies klinken. Nee? Oké. Okay, uh, ik okay. had gisteravond gedoest. Dat is toch alweer lang geleden okay. dan. Oké. Ja, ja, ja, ja. Maar uh, ja, die dochter, ja, die, uh, die is gewoon echt... Uh, er, was, uh, er werden nieuwe ronden gedaan voor diezelfde baan weer. En uh, toen bleek dus eigenlijk dat dat was... Zodat die dochter van hem, dat ze... Uh, kon zoeken naar een bepaald document dat ze nodig had om die baan te krijgen. Oh. En dat is allemaal uitgekomen, ja. So. ja. Er zijn altijd mensen die het te val willen brengen, dus zorg dat je integer bent. Dat is ook zo'n uh, hete hangijzer bij ons bij de gemeente. Je moet een uh, integriteit, uh, moet je eigenlijk zweren. Ja, ik vind het uh, logisch dat je integer bent. Maar uh, je moet er nu tegenwoordig ook echt een eet afleggen. Dat is heel belangrijk. Jawel, bewijs van goed gedrag kan je ook aanvragen, maar uh, dit is nog extra, want dan zweer je het of je belooft het. Hangeijzer en hoefijzer, dat ligt er dicht bij elkaar. De Britse polo bond start een uh, onderzoek naar uh, de dierenmishandeling door prins Harry. Tijdens een uh, potje polo heeft prins Harry tot bloedend stoel met zijn sporen een pony bewerkt. Oh. Want hij kon het niet winnen en dat stomme beest wilde niet rennen. En uh, nu doken dat foto's op op internet waar hij toch duidelijk kan zien dat het witte paard bloed heeft. De, ja, ja de, de, de naar zijkant, waar hij met zijn sporen, zeg maar, met uh, beestje te prikken. Ik dacht dat sporen eigenlijk een beetje verboden waren. Ik dacht, ik, ik, het gaat ook zoiets voor mij. Is het toch alleen zo'n klein, zo klein knoppeltje, echt sporen. Dat, dat doen cowboys nog ja. in die films. Ja, met die echt, dat, dat ze echt heen en weer rijden. Dat is waar die man ja. de pizza mee snijdt, weet je wel. Ja, precies. Dat heb ik ook voor me. Ja. Klos, klos, klos. Wat gaan we eten? Doen we weer pizza. Maar in ieder geval, uh, nu uh, z, uh, zeggen mensen die daar in de buurt waren... Nee, hij is meteen gestopt toen ze zagen dat de pony bloed had. Er komt een onderzoek. Ja, dat vind ik terecht. Ook al ben jij een prins? Ik vind je heb je wel te gedragen tegenover dieren. Een prins op het witte paard met bloed. Oké, zorg Zandvoort komt deze kant op blaas je krokodillen, Trek je badpak aan het weet, Is het weer voorbij? Want we hebben zo'n slechte zomer, Dus pak de dagen wanneer het nog kan, hè. En we oud uit de doos, de 1990 s See you at the light. Hey, it's gonna snow tonight! een manier om afscheid te nemen. Leg je op sterk sterfbed. See you at the lights, dude. Mooi leven gehad. Ik zie je later. Tot ziens zie je de light de 1990 is alweer een oud plaatje voor mij is alweer uh, zes jaar oud of zoiets. ja dat soort oude meuk draaien we eigenlijk bijna niet meer dat kan niet meer dus not dan. Nee. het is uh, vijf minuten voor half negen uh, half tien half tien alweer? missen dus een ik, uur. ik vind ja het gaat veel te wat snel wat heb ik gedaan in dat weet je heb ik iets zinnigs gedaan nog in dat nee je, je, je zit hem zitten mopperen bij de spoorwarmen. oh ja dat is gewoonlijk hè ja, dus <laughs> ik heb nou die blackout zo toch <laughs> maar op mijn werk maar ze is zo'n zo'n nummer ik weer zo'n uh, een de, shock nemen zo'n shock zo'n elektroshock. Nee, die hebben we niet meer die hebben we net uh, nee? weg oh, die hebben we net weg uh, uh, uh, uh, ben het ja, ik ben vergeten. Nu heb je de dementielijst, moet ik even invullen. Dementielijst, ja, ik denk inderdaad dat je die wel kan gebruiken. Volgens ook wel, ja. Het is ook goed dat je er zo vroeg bij bent, hè? Dan, ja. dan kan je misschien nog heel veel uh, Halft, half negen. Oh nee, half tien, dan zit ik weer. Ja. We moeten hier ook zo'n grote kalender hebben, hè? Dan zie je altijd de dag en, uh, ja, en het uur, hoe laat het Met is. Pictogrammen. Ja. Zie. Ik lees vandaag in de krant dat Kim van Rijzenbergen heeft een probleem. He, vertel. Oh. ik kan haast niet wachten. Nou, de meeste vrouwen hebben een probleem. Je ontdekt dat pas zeg maar midden 30, Dat je dan toch denkt. Van, oh, oh, er is meer dan alleen maar een beetje heen en weer gaan. Maar goed, haar ene voet is uh, maatje 37. En haar andere voet is maatje 39. Zo. Ja, dat is uh, wel, wel flink ja. En er zit een foto bij. Dat je denkt. Jee, yeah, echt twee maten. Flink hoor. echt. Ja. Een, gewoon de ene voet is een grote teen. Groter dan die andere. En dat doet ze op Facebook. Dat ze een oproep aan lotgenoot. Ja. En ze willen een ruilhandel opzetten, want het is wat prijzig om schoenen te kopen. Ja, je moet steeds twee paar kopen, hè? Twee paar en... Ja, ah, of ja. je moet ze inderdaad gewoon op maat laten maken. Ik kan, uh, Kim, als je luistert, ja? ga gewoon uh, naar uh, de landen. Tunesië, Egypte en al die oh, andere ja? landen. Ja. Daar kan je relatief goedkoop uh, leren schoenen kopen. En misschien kunnen ze gewoon even op maat voor, maken, voor je maken. Maar ik vind het ook wel leuk bedacht om zeg maar er gewoon uh, ja, te misschien is, ja, misschien heeft een ander dan de andere voet groter. Uh, maar dan moeten ze ook wel net dezelfde maat hebben, hè? Ik ben trouwens een borrel ik iemand tegengekomen die had echt gewoon uh, echt, echt ik kocht twee paren ja. je kocht echt twee paarden van één schoen. En dan gooiden ze die andere schoen weg. En die ja, hadden ze niks aan. Maar ja. dus uh, ja. Ja, Die kan je nog stiekem terugbrengen, weet je. Hoor. Naar de winkel maar ja, past er niet. Ik heb het pas geleden <laughs> gehad met een cartridge. Had ik een cartridge gekocht voor een, met, voor, voor een uh, printer, zeg maar. Ik kwam ja. thuis. En ik, ik stond op punt om hem op te schudden. Kijk, ik denk... Er zit nee, in? Hij is niet geplakt met plakband. Ze kijkt nog een keer. Hij is leeg. Wat een rotstreek. Dus ze hebben hem gewoon verwisseld. Dus ik en, denk, Ben je nou, teruggegaan? Ik ga hem teruggaan. Heb je op zijn bek gelegd. geslagen? Ja, nee, ik krijg gewoon een nieuwe. Oh, oké. Okay. nou Dat vind ik toch wel netjes. Maar, maar zij nog, mag ik ook nog, ook nog even slaan? Ja, gewoon oh. ergens. ergens, ergens. Op gaan. ik heb zoveel agressie. Ja, <laughs> dat helpt misschien wel. Ja. Maar ja, we hadden dit over Harry. En over uh, dat oh, hij dus uh, met die sporen bezig wordt. Ik heb net even gekeken. Maar dan zeggen ze ook van... Ja, die sporen worden gebruikt om de hulp op hoger niveau te verfijnen. Huh? Huh? Als je met een spoor wil rijden is het belangrijk dat je een onafhankelijke zit hebt. Nou, die heb ik altijd. Zodat het spoor niet onbedoeld in de buik van het paard drukt. En er zijn bepaalde dressuurniveaus En men zegt, er zijn sporen verplicht. Dan heb je ook nog dumpsporen in hard plastic. Maar ik vind, echt zo van, ik vind het wel naar hoor. En er, staat ook, er zijn herensporen, downsporen en kindersporen. Ja, ik heb ook sporen. Maar dat betekent niet. Ja, ik heb af en toe een remspoor. Maar dat betekent niet dat een vrouw per se een downspoor hoort te dragen. Maar het ligt er gewoon aan hoe groot je voet is en of hij past. Maar daar heb je ook allemaal afbeeldingen bij. En als je wil kijken of hij past. en zo, dan moet je om te voelen welk spoor scherper is voor je paard. Kun je verschillende oh, sporen op je, op je arm <laughs> uitproberen. En uh, het is voor heel persoonlijk welke je gaat gebruiken. Ik heb zoveel... Ik vind, uh, ik, vind, ik vind het gewoon een beetje martel, martelwerk. Het, het klinkt een beetje als kinky. Je moet even kijken welke voor jou werkt. En, uh, ja. Het past <laughs> en uh, remsporen. Ja, en, ik uh, zal nooit oh. vergeten dat bij BNN, dat, uh, dat die Filemon die uh, bij uh, zo'n kinky dame. En toen, oh, ja. toen kreeg hij een pit in en toen moest hij uh, met een zweefje... en toen moest hij in een rond te rennen in, in, in zo'n buitenbak, weet je wel. Ja. het was echt zo vernederend. Ja, want hij vond het echt helemaal niks. Nee, nee ik vond, ja, en, en hij zit dan nu met Pauw de leeuw, hè, het cerotisch weer rond. Maar hij uh, is nu de. Ja, het de meest slechte van programma van afgelopen week. Ja, Paul ja. de Leeuw. De maandag, dinsdag, woensdag, donderdag show of zo heet het. Maar die voodoo show. En, dan, ja. en elke dag maar weer van die goede grappen schrijven. Ik denk, nou doe gewoon één keer in de week en dan echt goede grappen. Dat is ook plas. genoeg. Want zijn, zijn zondagavond uh, en zaterdagavond gebeuren is weg. Ja, nou, daar weg. zal hij ook wel bij zitten. Ik denk dat hij in zijn DED-periode zit. Dat hij echt zoveel energie heeft, alleen niet helemaal goed kan bundelen. Ik zeg jongen. want die man heeft gewoon echt geweldige dingen gemaakt. Oh. Ja, echt zeker, voor zeker. zeker. Nou even niet. Maar nou is het even klaar. Ja, nu even niet, hè! Ja. I Care about you. Only thing you got is God out here in these streets. If you get down on your luck, you can stand out with a handout. But nobody give a fuck out here in these streets. Every man is for himself. They ain't helping no one else. It's a hazard to your health. Living life in these cold streets. Hey, who's worrying about you, babe? When you wildin' out, running round in these streets. It's always more than a slight reminder We living in a war zone like Rwanda Before I go back to the Heavenly Father Pray for me if it ain't too much bother Whatever don't break me or make me stronger I feel like I can't take too much longer It's too much lying and too much frying I'm all cried out because I grew up crying They all got a sales pitch I ain't buying They trying to convince me that I ain't trying We uninspired, we unadmired And tired of sick of being sick and tired Of living in the hood with the shots of fire We dying to live so to live we dying You just like I am I swear it isn't fair. And suspended animation, we ain't trying to go nowhere out here in these streets. We're so young and all alone. We ain't even old enough to realize we're on our own. Living life in these hard streets. Where's life that lost their mind? Is there any way to find? Are we running out of time out here? Listen, hey, who's worrying about today you, when you're wildin' now? Praten, mannen van de straat, weet je, die met schoeters achter elkaar aanrijden. Hey, yo, yo, yo, man. En dan schieten we elkaar neer. Ja, zo ja. cool. Het is echt zo vet cool om elkaar neer te schieten dan gewoon. Daar heb je namelijk ook een beetje respect op uh, gebouwd bij anderen, hè? Je gaat ja. zo leuk, want dat kan de jeugd tegenwoordig. Nou het meeste mag je nou bij Joram van der Sloot in de cel zitten. Ja, ja dan moet je nog even druk smokken. Dan ben je helemaal een coole gast gewoon, man. Oh, man. Ja, maar echt helemaal te doop gewoon. Nou, het is half geweest. Twee minuten over half tien. Ja. Terug naar de realiteit. Ja, en uh, er is in, het, uh, in de Zandvoortse bibliotheek kun je een prijs winnen met een dik thee. Want het wordt op vijftien... Uh, 15... Mijn ogen die worden er niet beter op. Hoor ik de jeugd van tegenwoordig. Ja. In de Zandvoortse Bibliotheek Duirand wordt er een dictee gehouden. De tekst sluit aan op het thema van dit jaar: Het water in al zijn verschijningsvormen. En het vindt plaats op 15 september, aanvang 8 uur. Entree is gratis, maar u dient zich wel van tevoren aan te melden. Ik, vind, ik, hou, ik, ik doe altijd ook graag mee met het grote in de Nederlandse taal. Oh, ik ga daar met de grote boog omheen. Altijd. Ja, ja. <laughs> ik heb wel eens pas geleden heb ik altijd een scherp mailtje gestuurd, dacht ik. Naar iemand die, had echt, die was een waardeloos radioprogramma aan het maken. En ik denk: Ga eens even een verhaal halen. Wat een slechterik Krijg ik een mailtje terug. En dat zegt een. Wat zei Dat, dat zegt een kleur. Of dat zegt een man die schrijft aan zijn kleuter. Toen ging ik het teruglezen wat ik geschreven had. Ja, nou, hij was echt een, geen. Touw, hij had gelijk. Paste, hij had gelijk. Hij had gelijk. Oh. Wat? Ach, man, je heb moet je, blijven... weer laten, je, hebt je weer laten beheersen door je woede, hè? Ja, precies. Je moet eerst schrijven, rustig, en dan kijken. En dan... Ik wil het best voor je naankijken, hoor. Ja, dat moet ik gewoon doen, want anders wordt het helemaal niks. Nou, in Heemstede, politiemedewerkers zagen zondag omstreeks vijf uur... tijdens een surveillance op de Heerenweg een auto staan... met een flinke beschadiging aan de voorkant. In de auto zat een 39-jarige Zandvoort... die verklaarde ergens tegen aangereden te zijn. Op het uh, paviljoenslaan bleek een uh, bord flink beschadigd te zijn... De analyse bleek uit dat de man toch wat uh, had gedronken. 1,31. En dat is te veel. En zijn verbouwd gemaakt. En zijn rijwijze is ingevorderd. De man zou je niet meer op straat vinden. En uh, wordt begeleid en behandeld. En uh, ja, wat we dan allemaal we, kunnen doen. We, horen we gaan hem redden. We horen er nooit meer iets van. Nee. Um, er is uh, op 4 september vandaag dus van 12 tot 5 uur een open dag aan de Agatha-kerk. Er zijn ook uh, leuke activiteiten voor de kinderen. En bij Mooi Weer kunnen kinderen op het pleintje voor de kerk vanaf half 2 onder leiding van kunstenaar Hilly Jansen... een doekje beschilder met acrylverf. Dus kinderen, uh, kunstenaars groot of klein... jullie zijn van harte welkom. Er, zijn ook, er wordt ook nog een, volgens mij een concert gegeven. En er is ook een festival van bijna verboden liederen. Dat is een ode aan Huub Oosterhuis. Verboden liederen? Ja, maar nou, Huub Oosterhuis is de vader dus van Treintje Oosterhuis. Vroeger was Treintje de dochter Die was van. Maar, maar hij heeft uh, nieuwe woorden gegeven... Uh, over waar geloven over gaat... En hij is dus eigenlijk een beetje toen uit, uit, uit de kerk gekikt. Oh, ik dacht echt dat hij een nog liedjes nee, Nee, maar er zijn enorm veel liedjes in, in de kerk die hij dus gewoon geschreven heeft. Omdat hij gewoon wilde dat het dat, dat, dat Latijn, dat was ook allemaal niks meer, weet je wel. Nee. En, uh, en als jij gewoon, ja, het is een beetje het, het Nederlandse lied, maar dan uh, met het geloof erin. En ja, dat, dat zingt ook veel prettiger dan uh, die Latijnse ding, dat je niet weet waar je het over hebt. Nee. Dus uh, vanmiddag tussen twaalf en vijf. Ga gerust eens even langs. Leuk. Er is van alles te zien en te doen. en uh, de, de, de, Ze wachten je uh, ze gastvrij wacht, op. Ze wachten je op. Ze wachten je op. Ja, dat is toch altijd weer de kerk. En uh, je moet wel graag... via dat biechtstoel naar binnen. Nee hoor, dat ja. hoeft helemaal niet. Het biecht is ook een beetje je moet uh, uit de tijd. Maar je mag biechten, maar je moet niet biechten. Absoluut. Bedenk maar iets. Als je niks weet, dan bedenk je gewoon iets. Er, er is een boekje voor het licht aan de binnenkant van de biechtstoel. Dan kan je wat ideetjes op doen. je denkt. Ja, ik heb niks te biechten. Kies je gewoon wat. En alle vrijwilligers van de Welzijnscentrum Pluspunt in Zandvoort krijgen, of ze krijgen allemaal een schouderklopje ah. en dat in de vorm van een strandfeest, een heerlijk koekje van eigen deeg, zegt de coördinator van uh, Amber van Tetterode. Op vrijdag 10 september wordt het feest gegeven en uh, ja, alle vrijwilligers zijn welkom uh, tijdens een schenking van Holland Casino 1800 euro's er, uh, Kijk. en dat is leuk kun je veel uh, dozen wijn verkopen ook vrijwilligers van het KNMRI en het Museum en feestgangers krijgen uh, kijk, een barbecue, ja Oh, gezellig. Ah, nou, goed, ga erheen. En, ja, uh, Ik vind die vrijwilligers mogen zijn. best uh, in het zonnetje gezet worden. En ik wil alleen maar langs deze weg zeker vrijwilligers ook vragen... van als jij denkt van, goh, ik wil wat leuk doen... Je hoeft niet altijd bij je bejaardenhuis vrijwilliger te zijn. Je kan dus ook bij Pluspunt zelf vrijwilliger zijn. Ja. Sterker nog, je kan bij ons radiostation ook vrijwilliger zijn. En denk nou niet dat het een soort roeping moet zijn. Dat je denkt, ik ga de andere medemensen nee, helpen. maar doe iets het, wat je leuk vindt. Precies, het kan ook zijn dat je gewoon iets doet. Wij door zelf iets leren. Ik bedoel, wij werk wij werk. leren iedere week weer. Hè, ja, van elkaar. Dit, en van, ja, oké, okay, maar <laughs> ik zie het niet als vrijwilligerswerk. Dit, zie ik gewoon dit is niet. een hobby. Dit is een roeping voor mij. Ja, maar, en, de de, de mensen te helpen. Dit gaat veel verder nog. Echt waar? Ja, dat gaat zo ver. Oh, kijk. Maar ja, uh, je kunt dus uh, mailen naar redactie het CFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. Dus als jij bij de radio of vrijwilliger vrijwilligers ja, zijn, okay. dan ben nou, je dit, altijd welkom. Ja, we, dit, dit, Maar ook bij Pluspunt. Daar moet je geen ervan over maken. Ik vind het gewoon bejaarden helpen of zo, dat vind ik veel belangrijker. Ja, het, ja. Ja. ja, maar wat geeft het meeste voldoening? Nou, bejaarden helpen. Oké. Okay. Nou ja. ik moet zeggen, wij zijn deze week het, ja. hebben wij een dag collega daar gehad. We waren dus dicht het gemeentehuis, Dat stond eh? ook in de krant, inderdaad. Ja. En de gemeente had gemeente van nou we moeten nu eens een keer de dagcollega dag ook iets voor een ander doen. Dus toen waren we bij de remise en toen zijn er dus uh, allemaal uh, bejaarden gebracht met uh, ook, uh, busjes. Die door vrijwilligers gereden zijn wederom. En we zijn met hun met de bus naar Afifouna gegaan. We zijn daar op een boot gegaan. Daar hebben we een lunch gehad en zo. En uh, de ouderen vonden het erg leuk. En toen gingen we Afifouna in. Maar eigenlijk was het voor die ouderen gewoon veel te veel. Dan moet je een uurtje rondlopen. Dat kunnen ze gewoon helemaal niet. Nee dat kan ze niet. Dus dat je was wel wil... wel een beetje jammer. Jullie willen wel een uh... leuk uitstapje. En tegen van nou, we nemen een paar mensen mee, kijken of ze het volhouden. Ja, nou mooi niet, hè? Nee. nee. nee. Maar Vrijwilligerswerk... ze hebben het erg leuk gehad. Vrijwilligerswerk is natuurlijk wel leuk, maar zie het niet als een roep. Ik Doe het niet voor anderen, doe het voor jezelf. Ja. Want soms kan je er zelf ook nog iets van leren, weet je. Ik heb ook vrijwilligers rondlopen die zeg maar, normaal slachtoffer zijn in het normale leven. Maar die komen bij ons en die voelen zich daar gewoon eigenlijk de koning te rijk. Gewaardeerd. Gewaardeerd. En die leren ook iets ja. en die, die helpen een ander. Dus het is een win-win situatie. Oh, oh. Kijk. Maar het is echt waar. Dus zoek naar iets waarbij je past. En word er oud mee. Goed, zover regioberichten. En deze wijze les weer over vrijwilligerswerk. Komt ook elke week terug, ook, hè? Dat gezeur over die vrijwilligers. Echt waar? Ja, dat zit vaak in de ah, Oké, okay, dat is nu afgelopen. We houden erover op. Terwijl we zo'n kerst zo hebben. Het en de Jolandicus. That day, Nathalie Broeja. Scared, craving purity, a fragile mind and a gentle spirit. That day, that day, what a marvelous mess. Well, this is all that I can do. I'm done to be me. Side, scared, small, alone, beautiful. It's supposed to be like this. I accept everything, it's supposed to be like this. That day, that day, I lay down beside myself in this feeling of cynic and it's hard and it's sweet but it's supposed to be like this well that day that day when i sat in the sun and i thought and i cried 'cause i'm sad scared small alone strong and i'm nothing and i'm true only a brave man can break through and it's all okay yeah it's okay Dat haar eerste videoclipje op uh, de televisie verscheen dus Nathalie en Toorn was dat en ze hield vol, nee het is mijn plaat, ik heb hem mee geschreven, het bleek dat ze hem gewoon geklauwd had, van een Amerikaanse zangeres, en later, veel later we wat origineel, toen hadden ze, nou, van haar, haar is wel wat origineel, het is wel apartig, vooral omdat haar stem zo mooi is natuurlijk, ik speelde vroeger in Neighbors samen met Kylie Minuk. Echt? echt? Ja, ze heeft de gebeld. Dat is echt een hele mooie dame, Nathalie Brolias. Ze is klein, maar fijn. En het grappige videoclipje Petit. ging eigenlijk over het feit dat ze een videoclipje aan het opnemen was. En dat ze aan het oefenen was met een man. Ja, dat was zo'n sympathieke man. Die had gewone, normale, simpele truien. En een, wat was het? Een uh, ribbroek aan. Een bruine ribbroek. Ja? En dat, bij de meeste mannen staat dat zo lelijk. Maar heel veel vrouwen waren hier zo enthousiast over deze man. En zijn haar zat ook zo rommelig. Oh, wat een heerlijke man, hoorde ik al die Woest vrouwen Hoe Woest Woest aantrekkelijk dat heb ik, uh, dat hoorde ik dan van mijn collega's ook, want ik werk alleen maar met vrouw. Dus die is ah, oh, dat zo. is nou echt. Oh, Zo'n man. Ik ja, wil maar ik net is iemand, eh, Dr. Dreamy van uh, Grace Anatomy. Die heeft ook zo. Uh, ja. Ja. ja? Van die slaafkamer in een uh, beetje lekker warrig haar. En, uh, mag ik wel eens in bloot gewoon, uh, mag je uh, voor een goed doel uit, uit de kleren? Ja hoor. Ja, kijk je het was bloot gewoon? Met, uh, ik aan, heb het wel eens gezien, ja. Dat krijg je naast. niet meer nou, Het is wel iets moois wat we samen doen. Ja, ik vond het wel afzien. Maar je doet het voor een goed doel. Je man die hebt gewoon mooie foto's laten maken van je blote billen. Het heeft ja. je niks gekost. Zo moet je het zien. Nou, uh, andere berichtgeving is onder andere dat. Simpons uh, Chase in. Uh, Gena, in Afrikaanse landen. Uh, uh, ontdekken. Van de, de vallen bij stropers. En hebben dat geobserveerd. Chimpansees, hè? de voorloper van ons. En die hebben een manier gevonden om die vallen onschadelijk te maken. Kijk, oh. de evolutie. Zie je wel, Darwin heeft wel gelijk. We komen van de apen en de apen worden steeds slimmer die gaan ons straks inhalen. Kijk. Ze hebben dat uh, onderzocht en uh, verschillende soorten vallen wisten ze gewoon te ontmantelen. Mm. En, uh, nou, het is heel ja, maar slim. ik denk dat zij, zij evolueren ook gewoon. En ik ben benieuwd, als je hun als je nou uh, apart zet en. Um, een kleine impuls geven of ze dan uiteindelijk net zo slim worden als mij. Echt. Dat zou wel heel, heel leuk zijn. Het schijnt dat hun, uh, uh, noem je dat inleving? Nee, dat was niet. Zij kunnen beter memory spelen dan de mens. Ze kunnen, wat was het ook alweer, veertig, nou, duizend verschillende plekken onthouden waar ze eten kunnen, waar ze voedsel ja, kunnen Ja, maar weet je wat vinden. het wel is? Zij hebben wel veel minder impulsen dan wij al in ons leven gehad hebben. Dat denken wij dat. Ik denk namelijk, omdat wij dus ook spreken, dat je daardoor heel veel woorden hebt. En dat je harde schrijven op een gegeven moment volgt. is. Want oh, dan hou jij de, de goede namen van mensen? Nee, maar dat valt wel te Ik heb zo'n boekje gekocht, uh, het heet Onthouden. Oh. Maar ja, ik, ik je bent onthouden. vergeten waar het boek ligt. Ja. <laughs> ja. Ik ben nee, maar stond. ik denk wel eens van wij hebben zoveel informatie tot ons dus komt via de televisie, via de krant. En. Op je werk en dingen die je moet onthouden. En het is zoveel. Ja. Maar de dingen die je als eerste in je leven leert. Ja, die blijven het die langs te hangen. hangen. En ik denk ja. dat zij gewoon nog in die eerste fase zitten. Omdat zij uh, nog niet zoveel overbodige ballast in hun hoofd hebben. Dat is wel waar. Dus nou, klink, goed, ik, klinkt wel logisch. Ik he? vond het wel weer grappig. Ik denk Ja, ja het is wel leuk. ja Zeker. In Frankrijk uh, is er vandaag een hele grote betoging. Want in heel Frankrijk zijn er demonstraties tegen de uitzetting van de Roma. Door de Franse regering. Oh ja. En hebben, als we het over Zigeuners hebben en over sint wow. ja, Oh, wat een vergelijking <laughs> gewoon. Nee, dat is een beetje flauw. Want vind, Zigeuners vind ik juist eigenlijk heel betoverend en heel puur. De, maar de Liga voor Mensenrechten heeft betoging georganiseerd in tientallen steden... zoals Bordeaux, Dijon, Dunkerque, Lille, Lyon, Marseille en zo. cetera, Parijs, Toulouse... Ja, vorig jaar begonnen dus, uh, Parijs dus met uh, de uitzettingen. <coughs> de regering wil honderden Roma terugsturen naar Bulgarije en Roemenië. Ja, oh, dus daar het. komen ze vandaan. En ze krijgen dus uh, een vliegticket mee en 300 euro per volwassenen en 100 euro per kind. En degenen die niet vrij willen gaan, ja, die, die krijgen dus niks. Dus nou, ik ben benieuwd. Maar ik moet zeggen, ik was in Bulgarije. Ja? En daar zaten ze wel steeds te waarschuwen dat er zoveel gestolen werd door Sugenis. Ja, die... En op een gegeven moment voelde ik dat er iemand naar me keek. Ja. En toen kijk ik ze zo naast me, er stond echt een heel leuke meisje. En met van die hele mooie groenige ogen, weet je wel. En dan donker haar en yeah. bruin. En, uh, en, en toen liep ze weer door. En, en ze kocht verderop, kocht ze gewoon wat. Maar ik zeg tegen iets. volgens mij was ze een plan om uh, te kijken of ze wat kon stelen bij me, weet je wel. Uh, nee, ja. Maar ik zeg, ik voel, dan voel je dat er iemand naar je kijkt, hè. Heel goed. Intuïtie. Dus, uh, Goede intuïtie. Deerlijke intuïtie. Ja, dat, heb, je ik van, dat niet... heb ik nog van die zo'n Ja, precies, je hebt je het nu niet helemaal afgesloten. Ja, ja ik afgestomd. vond het wel fascinerend. Maar uh, ja, die Romeinen, zijn echt actief hier in Nederland ook. Want ze zijn steeds, uh, steeds meer bezig om natuurlijk te, te skinnen. Te skimmen, zijn, skimmen, hè? Te skimmen. Ja. En dat doen ze ook bij banken. Bij banken worden steeds meer gecontroleerd. Steeds meer camera's worden opgehangen. Nu schijnen dus die onbemande tankstations langs de snelweg. Oh, oké. Okay. Daar kan je dus ook pinnen. Altijd oh, wat een massa, ik geen auto heb. En nou ja, daar moet je dus ook pinnen, weet je Om, uh, noem je dat, om, om, om geld op ja, anders nee, krijg je om, geen om te tanken. Anders, anders om bezin op je te nemen. <laughs> en nu hebben ze zeg maar, eerst hadden ze gewoon cameraatjes erboven geplaatst. Waar dus de pincode mee kunnen worden opgenomen. Maar nu hebben ze zelfs plaatjes met nummering gemaakt die dan weer uh, jouw pincode doorzenden naar een mobiel. Die dan daar in de buurt zit aan iemand in de auto te wachten dat jij gepint hebt. En die ziet jouw code op zijn mobiel verschijnen. En jouw pinkaart wordt al gekopieerd. Dus binnen keer kunnen ze jouw bank, uh, helemaal, of je bankzadel leeg trekken. Oh van my je. goodness. Ja. Dus dat, het wordt steeds ingenieuzer. Vroeger moest je al in je hand erboven houden. En dan heb je nou, dan hebben ze wel de kopie van mijn uh, pas, maar niet mijn pincode. Ja. Maar nu doen ze het al op een andere manier. Dus ze zijn heel ingenieus. Die, die Roemenen haalden ze naar Nederland en geven ze een baan in de bankwezen, zou ik zeggen. Ja. ja, ja dat ja, dat net is de enige die, manier uh, om vrienden met ze te sluiten. Ja, dat is die ene bedrieger van uh, Catch Me If You Can, hè? Ja. die film. Die man is uiteindelijk ook uh, fraudecontroleur geworden. Voor mij kan je het nog een beetje naar je toe trekken, want anders dan, uh, wordt het helemaal een georganiseerde misdaadbende gewoon. Even kijken wat we voor u klaar hebben gezet. Wat hebben be we in de cd-speler gekocht, uh, gegooid? Uh, wat hebben we gekocht? Uh, uh, nou, de okay. wimpies. Oké, okay. Wimpies. Wimpies. Ja, leuk hé. Het is echt, uh, geinige muziek. Wimpies heed dat. En de uh, Be My Thrill. Dat wil je hoor. 10 minuten voor tien. In de toebaklijf straks 10 een tien een goede morgen voor. De lijnen zijn alweer oké okay bevonden. Ik kijk even. Ja, wel hoor. Oh, Spadjes zuiver. bij zullen Wij zeggen al een breakie breek, ik kom nummer in. <laughs> oké, okay, ik had toch een uh, artikel over een man, en die is in New York. Die is. Afgelopen dinsdag van een 40-verdiepingen hoog gebouw gesprongen. Veertig? Ja, het is, het is wel heel lang. Volgens mij heb je ook alle tijd om je leven aan je voorbij te zien gaan, weet je wel? Nog maar niet dood. Nee, nee hij, hij heeft de val overleefd. Volgens getuigen en de politie sprong hij dus van het gebouw en hij stortte door de achteruit van een auto. Hij kwam neer op de achterbank en hij brak zijn beide benen en is in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Maar. Was het een taxi of niet? Dan had hij mazzel. Ja, want hij zei van doe maar naar uh, ja. 42 Second Street. Maar uh, de eigenaar van de auto die, die is ervan overtuigd... dat de roze krant die hij in zijn auto heeft gehangen... het leven van de man gered heeft. Nou, ik vind het toch wel prachtig. Politie onderzoekt nog waarom de man van het dak gesprongen is. En dan krijg je nog een hele nuttige aanvulling. Ja. Dat in december 2007... viel een was er als Cides Moreno... ook van het dak van een wolkenkrab. Oh! Maar die stortte dus 47... Hij heeft een goed record. 47 verdieping naar beneden heeft hem ook overleefd en de dokteren verwachten dat hij weer kan gaan lopen. Maar blijkbaar is hij dus nog steeds niet helemaal opgeknapt. Maar waar viel hij op? Is dat toch bekend waar hij op viel? Nee, misschien gewoon op de grond. Ja, ja en dan was... kan je gaan krabben, hè. Zo, dan kan je eraf krabben, zo. Pas geleden was er ook weer een vrouw die even een of andere flatgebouw naar beneden sprong. En toen had ze, de kind had ze meegenomen. En dat kind viel uiteindelijk dan weer op haar. En het kind heeft het wel overleefd en die man, of die vrouw was dood. Ja. Zo is het triest. Ja, je hebt wel een zachte landing als je op de buik van je moeder... Hè? Ja, volgens mij ga je er nog heel raar het leven in. Maar ja, dit, dit is dus uh, wel de... de hoe noem je dat? Het uh, record dan, hè? 47 verdiepingen. Maar ja, even, weet je nog toen met uh, die crash... dat die uh, wolkenkrabbers in de fik stonden toen... met die vliegtuigen. Oh, ja. in, uh, 11, uh, 11 september. Ja. Dat is ook al 11 jaar geleden of zo, geloof ik. Nou, heel lang geleden. Maar, die, ja, die hebben het allemaal niet overleefd. En dan hoorde je ook echt zo bij die opnaast zo'n bam. Hoorde iedere keer al die mensen van ja, ja, die ja, toch ja, in paniek uit ja, ja. ja, het raam precies. sprongen. Maar het maf is Ach. wel dat met de brandweermensen, die op de tweede of derde verdieping zaten, dat die wel overleefd hebben. Dat die zeg maar meegezakt zijn in de wolkenkrabber. In de grond, ja. En dat was wel heel bizar. Bizar ja, blijft, Ik vind het nog steeds heel bizar. Het is gewoon heel bizar. En gewoon dat de hele wereld keek op dat moment. Ja. Hè? Van, uh... Dat het een, een live spektakel was gewoon. Gatverdijk. Ja nou goed, straks nog wat nieuws over olifanten die bang zijn voor mieren. Weet je, is een disco? Oh, kruip in de sneeuw. Oh, puur de disco op die zender. De elektrons. En omhoog met dat ding. Leuk dit, hè? Het klinkt als echt eeuwenoud. Maar dat valt ook wel mee. Het is vijf jaar oud volgens mij. De elektrons en get up en stay up. Daar zijn pilletjes voor. Ja, ah. dan blijft hij omhoog staan. Excesie-pilletjes. Oh, nee. Dan heb je dat oh, nee. urenlang boven je zwembroek uitkomt. Dus ik denk, nee, maar dat, ach, je hebt ook ecstasy pilletjes Dan kan je door blijven dansen. Oh, dansen. Die vind ik dan ook wel weer leuk, toch? Oh, je had het over dansen. Ja. Nee, nee, nee dat is goed. We hadden het over dansen. Goed. Hallo, wie is er aan de deur? Oh, nee. Dus, uh, ja, dat is het volgende radioprogramma dat zich aan de deur meldt. Ga ah. nou, nog maar even zitten op de uh, diertje. Een kent wat ervoor staat. Neem maar even koffie. Kom ja. maar. Uh, ja, de laatste berichtgevingen die doen we nog even. Ja. Het wordt lekker Je weer. maakt niet van een muis een olifant, hè? Nee, precies. ja. Het maf is dat... Uh...